Michel Koenen met het NOS-journaal. Natuurorganisaties zijn bezorgd over een plan om drijvende zonneparken aan te leggen. Morgen doet het Nationaal Consortium Zon op Water een voorstel voor zulke parken... waarmee Nederland de klimaatdoelen zou kunnen halen. En de organisaties zijn bang dat vis- en vogelpopulaties onder de drijvende zonneparken zullen lijden. Mogelijk neemt de kwaliteit van het water af doordat er minder zonlicht opvalt, zegt de Vogelbescherming. Dat zou weer kunnen leiden tot vissterfte waar vogelpopulaties weer onder lijden. Middelbare scholieren die horen vandaag of ze zijn geslaagd. Ruim 217.000 leerlingen die wachten tussen 1 uur vanmiddag en 7 uur vanavond op het verlossende telefoontje. En scholieren die het niet hebben gehaald, die kunnen tussen 17 en 20 juni eindexamens herkansen. Hoeveel leerlingen er in totaal zijn geslaagd, dat wordt vandaag nog niet bekend. Die cijfers komen pas in het najaar. Lionel Messi van FC Barcelona is de bestverdienende topsporter ter wereld... volgens Zakenblad Forbes. De Argentijnse voetballer verdiende het afgelopen jaar 112 miljoen euro. Ronaldo van Juventus en Neymar van Paris Saint-Germain staan op plek 2 en 3. Zij verdienden beide ruim 90 miljoen euro. Er staan geen Nederlanders in de lijst. En bij de brand 11 jaar geleden in de Universal Studios in Hollywood... zijn unieke muziekopnames verloren gegaan... Volgens de New York Times gingen er zeker 500.000 liedjes in vlammen op. Onder meer masteropnamen van Neil Diamond, The Eagles, Nirvana, Snoop Dogg en Eric Clapton. En ook werden opnames verwoest die nog nooit zijn uitgebracht. Het weer nog. Buige regen die trekt van zuidoost naar noordwest. Vanmiddag dan overwegend droog. Maar vanavond in het zuidwesten opnieuw een bui. Daarbij is ook een klap onweer mogelijk. Morgen eerst droog. Later wisselen zon, stapelwolken en buien elkaar af. Mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NLW ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig.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 Save my head, please. Come.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 To so work it out, I need a little room, I'm all alone. For good, I hope you're glad. Say. The gun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 Control -E. Zijfm No sleep It's my, uh, On a pretty string, but they won't flower well, like to love.